Uur. Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer wordt Spanje getroffen door zware regenval. Vooral in de kustgebieden ten zuiden van Barcelona ervaren ze nu overlast. Correspondent Miral de weet hoe het er daarvoor staat. Daar zijn ja, geen slachtoffers gemeld uh, tot nu toe. Um, en tegen het einde van de ochtend uh, nou ja, werd het treinverkeer tussen de stad Barcelo en die stad, dus in Barcelona ook stilgelegd. En niet alleen het treinverkeer had er last van, uh, ook het vliegveld uh, van Barcelona. Daar hadden ze er enorm veel last, last van. Er zijn vliegtuigen vertraagd en er zijn ook uh, foto's van de vliegveld zelf uh, waar de aankomsthal helemaal is ondergelopen en in oproep wordt mensen dan ook gevraagd om weg te blijven bij rivieren, ravijnen, uh, zelfs als het niet regent. Um en ondertussen zijn bijvoorbeeld ook uh, scholen daar dicht en gezondheidscentra allemaal uit voorzorg. Ondertussen wordt bij Valencia nog volop gezocht naar mensen die vermist zijn geraakt na de overstromingen van de afgelopen week. Minstens 214 mensen zijn er om het leven gekomen. Dunkin' Donuts blijft toch bestaan in Nederland. Vorige maand ging de winkelketen met vooral zoet gebak met een gaatje in het midden nog failliet. Maar volgens de curator maken ze een doorstart. Er werken 400 mensen en daarvan houden zo'n 250 hun baan. Er is al een voorproefje van hoe het Sinterklaasjournaal eruit gaat zien. Voor het eerst in zo'n 20 jaar is er een andere presentatrice. Duwertje Blok is er dit jaar niet bij vanwege haar behandeling tegen kanker. Het Sinterklaasjournaal wordt daarom gepresenteerd door Merel Westrik. Op de website is alvast iets van haar te zien. Hallo, wat leuk dat je alvast een kijkje komt nemen op sinterklaasjournaal.nl. Ik snap dat je nieuwsgierig bent, want we zijn er alweer bijna met het Sinterklaasjournaal. Vanaf 11 november, iedere dag om 6 uur op NPO Op 11 november begint het Sinterklaasjournaal dus weer. Dat is precies over een week. De landelijke intocht is dit jaar in Fianen. Het weer het komt flink af vannacht. Op sommige plekken kan het wat vriezen. Morgen begint in het noorden met dichte mist. Later overal een mix van zon en wat sluierwolken bij 11 tot 14 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van ANWB. In Noord-Holland vielen op de A4 Den Haag-Amsterdam voor het knopend de Nieuwe Meer een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. De A4, maar dan richting Den Haag. Daar staat het even stil voor de Schiphol-tunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. En verderop, tussen Schiphol en Roulevard en Sveen, heb je daar bovenop weer een kwartier vertraging. Want door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht.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 me I even got its front. Way. She gave me an inch of her fuel, burning my tongue. And so I left her this song. De opening van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf op deze 31 oktober. Namelijk een single van, nou zeker wel 12 jaar terug, uh, Roundabout Town van Fabiana Dammers. Die opende deze editie van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van oktober. Um, dat houdt dus in dat we weer een beetje een greep gaan doen uit de releases van Noord-Hollandse zijde. En ook wat, uh, wat oudere singles. ...die voorbij zit komen. Um, sowieso aandacht, ook in dit uur al, voor de 035 popprijs. En dat heeft een reden, want straks vanaf 8 uur... Uh, ...is hier ook iemand te gast die, die iets met die 035 popprijs heeft. En dat is Seb Adams. Hij komt vandaag naar de studio en het is niet zomaar... ...hij is de winnaar van de eerste editie. Het uh, gesprek uh, gaan we straks uh, voeren. Het is al opgenomen met Elineman van De Voorsteen. En zij is degene die onder meer zich bezighoudt met die 0.35 polprijs. En zij gaat onder meer vertellen wat dat nou precies inhoudt. Het is niet het enige telefonische interview. Want in uur nummer twee komt, uh, en dat is live, uh, dat is Noah Lorin. Want die heeft een nieuwe single op stapel staan en die komt morgen uit. En die single die heet Layers of Time. En daar gaan we natuurlijk wat aandacht aan besteden. Verder is er natuurlijk uh, muziek. En daar zitten ook uh, vier, volgens mij vier of vijf nieuwe singles in. Die morgen uitkomen. Dus dat sowieso. En wat ook heel erg leuk is. We hebben materiaal van uh, de eerdere uitzendingen van Alternative FM. Waar dit deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf ondervalt. Uh, namelijk de single, de... ...akoestische single dan in dit geval... ...want we hebben alleen maar de akoestische versie... ...van Rodon Cerise met Dark Waters... ...dat, komt, uh, dat is haar uh, nieuwe single... ...die uh, over twee weken uitkomt... ...en we hebben ook nog een nummer... ...van Mila Rosendaal ...en dat is ook hier opgenomen... ...want ook zij uh, is... ...denk ik al bezig met het een en ander... ...te delen op de socials... ...van het hele verhaal... ...wat zij hier een paar weken geleden heeft uh, gedaan... Tijdens een uitzending van de Alternative FM. Maar goed, uh, dat is het allemaal eventjes in de notendop. En we hebben natuurlijk ook gewoon lekkere muziek. Bijvoorbeeld van deze Max Paulman. Ook geweest ooit hier in dit programma. En dat nummer dat heet A Roadless Travel. we don't walk with our heads down.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 That's the answer, only the writer knows Mijn eerste single Dark Waters uit. <coughs> To describe the souls, or in my mind, turn the tides and I'll find my way out of these, out of these. was zij dus hier in de studio, maar dat was een alternatieve VM uh, in dit uh, geval. En deze Rodan series die gaat uh, over twee weken deze single uh, lanceren... en hoe die er dan uit uh, gaat uh, horen en zien, dat zullen we dan over een paar weken mee gaan maken. Uh, daarvoor hoorde je een uh, single van, en dan moet ik weer even nadenken... dat was uh, Max Polman, inderdaad, met uh, het nummer Roadless Traveled. En ook Max hebben we ooit hier in de studio gehad. Ik weet niet of dat ook een 3 over 12 Noord-Holland vloedgolf is. Volgens mij wel, maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Meer akoestisch materiaal, want de Pierce Songwriters Guild... die hebben 25 oktober een compilatiealbum uitgebracht... waar een aantal ja, songs opstaan van allemaal mensen... die in de gemeente Edam-Volendam wonen. En dat heeft alles te maken met een subsidie... die de gemeente heeft toegekend, maar de voorwaarde was... Dat het allemaal wel muzikanten uit de gemeente zelf moesten zijn. Vorige week heb ik er drie nummers van laten horen. Lucy Fabienne, Roy de Smet en Niels Buis. Maar ik was dus afgelopen vrijdag ook te gast. Daar bij de Pierce Songwriter Guild. En toen hoorde ik een oude bekende. Jazeker, want hij is hier ooit geweest. One Clueless Friend. En ook daar heeft de Pierce Songwriters Guild aandacht voor. Nou ja... Sterker nog, hij is onderdeel van die uh, Peers Songwriters Guild. En Dick Kwakman, zoals die voluit heet, uh, die had daar een indrukwekkend nummer uh, staan spelen. En die staat ook op dat compilatiealbum. En dat is het nummer wat je nu uh, gaat horen. En dat nummer dat heet Undertow. Everything's black, I tried to see, but I tremble uncontrollably behind the wheel, couldn't reach for safety even if I wanted to. For the smallest thing that reminds me of, home, my, realize there's nothing left to find. Got an empty trunk and a sunken mind. takes me to this dream I hit, I stumble terrified and blind There a voice tells me it is time to choose This is just a part of me It slowly heals couldn't reach for peace even if I blind You make me stay dat van Mila Roosendaal. Ja, ook die hebben wij gehad. En dat was twee weken uh, daarvoor. Dus vorige week hadden we Rodon Series. En daarvoor hadden we deze, deze uh, Mila Rosendaal in de studio. En zeg nou niet dat er niks vandaan komt uit Hoorn. Nee, daar komt heel wat vandaan. Want dit uh, is een dame die uh, daar wel aan uh, zit te komen. En bovendien was er de afgelopen zondag een popronde in Hoorn. En daar ben ik uh, zelf getuige van geweest. Hoe dat uh, ging en ik uh, moet je zeggen, ik uh, zit er nog uh, vol van, want het was één, een mooie dag en twee, uh, er was eigenlijk best van alles te doen in de meest verrassende plek waar je kon zijn. En dan maak ik dan toch maar even dat bruggetje naar degene die daar stond en dat is Mathilde Bloem en die stond uh, in een, ja, min of meer een city supermarkt. En daar uh, was zij te zien en dat was de enige optreden al daar. En de, ondernemer, de winkelondernemer al daar, die zei van, ja ik wil toch uh, bij bijzondere evenementen levende muziek in uh, de winkel hebben staan. En de popronde kwam ineens met het idee om Mathilde Bloem daar neer te zetten. Uh, Mathilde Bloem is Nederlandstalig, eigenlijk zegt ze zelf van het uh, Nederlandstalige levenslied wat zij uh, vertolkt. En het, uh, nummer, het meest recente nummer wat ze heeft uitgebracht... is uh, deze single, het ik nummer dat hij allemaal vast. Wacht op de trein. Zal er nog een plekje zijn? Met ze allen in de spits. Er is al van voor de kids. Oh, weer een hele lange dag. Maar om zes uur zie ik jou. En ik vraag je, ga je mee? Ik heb kaartjes voor karé. Want ik kom zo graag met jou hier volgend wijntje. Dat praten kleine dingen Die belangrijk zijn voor ons En dan komen onze vrienden Gaat de avond los Oh lief. Gewaagd, dan wordt er doorgevraagd. Zeg ik ja, dan zeg jij nee. En dat valt niet altijd mee. Goed dan leggen we het bij. Want ook jij bent liever vrij van gezanen en gezeur. Gaan we samen door een deur? Dat kleine beetje spanning hoort erbij voor jou en mij. Oh, dan laat je me weer lachen. Dus hoe blijf ik boos op jou? Jij ja, gaat me nooit verwezen. If try to go back, it would only make you hurt Don't regret a thing about us and the mission of this may sound absurd But I know for a fact it was never gonna work It was never gonna work It was never gonna work, never gonna work. Now we're spending Inside my head Make me doubt Cause I know for a fact it was never gonna work I only thought about myself when I should have put you first Cause I know for a fact Een kleine excuus voor het kleine witje. Maar uh, dat had uh, te maken dat ik even iets niet helemaal uh, op orde had en staan. Uh, Levybone en de Tel. En een van de nummers die uh, zij heeft uitgebracht. Ik uh, reageer niet op uh, wat er hier uh, in de omgeving uh, gebeurt. Want uh, we hebben straks wel even een functioneringsgesprek. Want uh, er moeten hier nog een aantal functioneringsgesprekken plaatsvinden. Inclusief de mijne, maar goed. Um, deze Levy Bone was dus ook uh, zondag op die 27 oktober te zien in de popronde horen. En daarvoor hoorde je Deno in It Was Never Gonna Work. Um, het is tijd even om een gesprek uh, te laten horen met Elineman van De Voorstin. En dat heeft alles uh, te maken met de op handen zijnde volgende editie van de 035 Popprijs. Reden is duidelijk, want vanavond... In het tweede uur gaan wij aandacht besteden aan de winnaar van de eerste editie. En dat is Seb Adams. Die zit hier in de studio. En eerder had ik dus deze week een gesprek met Elideman. Het is alweer een tijdje terug dat de 035 popprijs is gehouden in de Vorstin. En ja, er is natuurlijk nu alweer sprake voor een volgende editie. En daarvoor hebben wij van uh, Vorstin en eigenlijk ook van uh, de 035 Popprijs. Om met die eerste vraag of met, die, met dat laatste te beginnen. Uh, wat doe je precies uh, voor de 035 Popprijs? Uh, ja, ik zal me even voorstellen, ik ben dus Eline inderdaad, en ik werk bij de Vorstin op mm -hmm. de marketing en communicatieafdeling. En uh, ja, samen met Paulo van de programmaafdeling uh, organiseren wij uh, een beetje de 035 Popprijs. Ja. Dus dat is in het korte eigenlijk wat je, wat je min of meer doet. Uh, wat is die 035 Popprijs? Want we hebben natuurlijk vorig jaar daar de eerste editie van gezien. Ja. Wat, uh, wat het is? Ja. Nou, het is eigenlijk een, uh, ja, een soort, noem het een talentenjacht, noem het een ontwikkelingstraject. Uh, bedoeld voor jong muzikaal talent. Mm -hmm. In de 035 regio. Uh, dus denk aan Hilversum, Naarden, Bussum, Eemnes uh, enzovoort. Alle, mm. alle steden die, uh, en dorpen die daarbij horen. Uh, alle talent wat daar vandaan komt of daar een hele sterke connectie mee heeft. Mm. Met die regio die mag meedoen aan deze wedstrijd en kan zich inschrijven. Ja. Yeah. Ja, je kan hele mooie prijzen winnen. Ja, uh, voordat we over die prijzen gaan uh, hebben... Uh, eerst over uh, de, de streek zelf. Uh, merken jullie als, ja, ook als poppodium van uh, de Voorstin in Hilversum... dat er toch best nog wel wat muzikaal talent rondloopt? Uh, ja, vor, vorig jaar hebben we het dus voor het eerst uh, uh, georganiseerd. Mm. En hadden we precies die vraag van... oh jee, is er wel behoefte aan zo'n uh, wedstrijd als dit? Want is er wel talent in de regio, um, ja, dat, dat wisten wij voor vorig jaar ook nog niet. Dus dat was best wel spannend. Um, maar ja, toen hadden we uh, ruim 60 aanmeldingen. Voor ons was dat wel een bevestiging van... hé, hey, er is dus wel behoefte aan deze wedstrijd. En er is dus wel uh, genoeg talent in de regio... die uh, gemotiveerd is en ambitieus is en graag wil groeien. En daar is deze wedstrijd dus ook echt... Uh, heel goed voor. Ja. Uh, wat uh, kun je dus eigenlijk vertellen van de, zeg maar de laatste editie die geweest is. Zijn er ook daadwerkelijk mensen die bijvoorbeeld hebben meegedaan aan die 035 popprijs die nu uh, ook bijvoorbeeld in een soortement van ontwikkelingstraject verder nog uh, zijn uh, terechtgekomen? Um, nou, iedereen die uh, wordt geselecteerd uh, om mee te doen. Dat zijn 12 artiesten. Die komen automatisch in een ontwikkelingstraject terecht met de 05 prijs mm. uh, Dus we organiseren uh, drie workshops van uh, uh, muziekindustrie professionals, uh, die heel uiteenlopend zijn. Yeah. Uh, je krijgt uh, budget om uh, te repeteren, om je voor te bereiden op je live show. Uh, er is sowieso minstens één uh, live show voor, voor iedereen die uh, uh, dus is geselecteerd. En als je doorgaat naar de finale, dan heb je nog een live show. Um, en ja, onze winnaar van vorig jaar, Seth Adams, uh, die heeft natuurlijk nog meer gewonnen, omdat hij met uh, zijn ja won. Mm. En dan kom je nog in een ja, soort extra ontwikkelingstraject uh, terecht, uh, waarin wij als voorstin zeg maar, jou een jaar ondersteunen op verschillende manieren. Um, en een ervan is dat de programmaafdeling actief uh, gaat kijken hoe die jou als act kan neerzetten in... Uh, de vorstin of in uh, ja, festivals of evenementen waar wij mee samenwerken. Zo ja. uh, heeft Seb Adams bijvoorbeeld uh, op het Stadsfestival gespeeld afgelopen zomer. Ja. En onlangs uh, op onze uh, bandavond Patatmet. Ja, de zaal. ja uh, nog even een kleine zijsprong. Maar wat, was, wat is die Patatmet uh, precies eigenlijk voor, voor oh, ja, avond? Een zijsprong, maar een leuke zijsprong. Ja. <laughs> Mm het -hmm. is uh, nou, dus mijn favoriete avond van Dingen uh, in de Forstin. Het is dus een maandelijkse uh, ja, bandavond waar eigenlijk drie acts optreden. Mm -hmm. uh, en onder het genot van een patatje met mayo uh, kan je uh, ja, je nieuwe favoriete band ontdekken. Ja, dat was, uh, dat was, dat was een idee van Jim destijds, toch? O, dat durf ik durf het niet met te zeggen, maar dat zou heel goed kunnen. Ja, maar daar hebben dus mensen uh, die... Nou ja, je, je noemt Sepp Adams, Adams dan als voorbeeld. Uh, daar daar uh, hebben dus mensen dus wel wat aan. Als ze dus op zo'n avond als die... Uh, ja, hun muziek kunnen laten zien en horen. Zeker, ja. Want uh, dat net is echt een beetje een ontdekkingsavond. Dus mensen komen uh, soms voor specifieke artiesten... maar komen uh, vaak echt voor het concept. Dus gewoon de gezellige sfeer. Het feit dat je... In, ...in die sfeer gewoon uh, nieuw, uh, nieuwe acts kan ontdekken. Mm. Uh, dus het is een hele leuke kans om een nieuw publiek te bereiken. Ja. Uh, dan nog even over die 035 popprijs. De, de inschrijvingen zijn geopend, had ik begrepen. Ja. ja. Tot, tot uh, wanneer duurt dat? Uh, je kan je inschrijven tot 26 november... Mm. ...via onze website, dus forstin.nl... ...slash 035 popprijs Ja. Um, en dan vind je daar alle informatie. Je kan ook vinden uh, of je geschikt bent om mee te doen. Dus er zijn een aantal criteria. Ja. Uh, het is bijvoorbeeld belangrijk dat je ja, je eigen muziek maakt. Ja. Uh, het is belangrijk dat je een sterke connectie hebt met uh, de regio. Ja. Dus uh, het is ja, dat je er vandaan komt, of dat je er woont, of dat je er werkt. Dat je in ieder geval kan aantonen dat je daar een verbinding uh, mee hebt. Ja. Ja, en dan, en dan de prijzen natuurlijk nog, hè? want daar uh, zit, uh, zit natuurlijk wel wat aan vast. Want wat kun je ermee winnen en wat kun je ermee bereiken als je meegedaan hebt uh, aan de 035 Poolprijs, of je in, het, in de voorronde zit of uh, uiteindelijk in de finale terechtkomt? Uh, ja, nou, wat wij merken is dat mensen voornamelijk meedoen om hun professionele netwerk te vergroten. Dus je ja. ontmoet andere artiesten die ontmoet, uh, de professionals die de workshops geven. Uh, mensen doen mee om ja, live-ervaring op te doen, dat is ook een hele grote ja. om verder te komen met een act. Um, en ja, dat, dat lukt dus sowieso als je wordt geselecteerd om mee te doen, want dan kom je in dat hele traject terecht. Ja. Maar als je nou de winnaar bent, uh, dan krijg je dus nog meer. Ja. Um, dan krijg je sowieso een geldprijs van 1000 euro, die je kan besteden hoe je dat wil. Je krijgt 12 keer 3 uur repetitie te goed bij onze oefenruimtes. Uh, je krijgt minimaal vier keer uh, een in moment met een van onze programmeurs, waar jij gewoon kan vragen wat je wil, je kan het gewoon als een coaching-advieskuurtje inzetten. Ja. Uh, wanneer jij er zelf behoefte aan hebt. Uh, en ja, de voorstin wordt dus jouw ambassadeur, dus het houdt in dat programmeurs jou uh, gedurende een heel jaar uh, actief zullen aanbevelen voor passende optredens ja. tegen een marktconforme Ja. Um, en dat kunnen dus inhoudsproducties zijn, zoals het net, uh, we net bespraken op dat met. Maar het kan dus ook een festival zijn waarmee we samenwerken. Een Stadsfestival, Open 035, uh, nou, noem het maar op. Yeah. Uh, dus we gaan echt voor jou spreiden, zeg maar om optredens voor je te regelen. Uh, en je krijgt een fotoshoot met een professionele fotograaf. Dus dat is allemaal eventjes in het kort wat uh, mensen kunnen uh, krijgen en verwachten als ze meedoen. Dat is wat de winnaar krijgt. Oh, dat is wat de winnaar uh, krijgt. Maar in ieder geval, uh, de mensen die meedoen... Uh, mee uh, daar, daar wordt ook wel een beetje aandacht voor uh, geschonken, toch? Inderdaad. Dus wat ik zei, als je geselecteerd wordt... dan kom je echt ook in het ontwikkelingstraject uh, terecht. Omdat je dan drie workshops kan meemaken. Uh, gratis mag repeteren ter voorbereiding van je ja. uh, show. Uh, en natuurlijk... ja de show, de volgende show, yeah. die uh, plaatsvindt in uh, Wisseloord Studios, uh, de Skiff en Volk in de wijk. Dus het zijn allemaal verschillende uh, uh, locaties. Um, dus dat uh, gaat sowieso plaatsvinden als je wordt geselecteerd om mee te doen. in a fragment of time, images stuck in my mind. Turn to the river to hear the voices of those I left behind. How do I count all the thoughts in my head? Should I have waited instead? One hundred words in the wind, beating on my skin. Do we really want to change? society why do you keep pulling me and pushing me around cause i don't see any place for me so i ran from your casino A bar by the roadside where they're still raising the glass, dreaming of luck, not making it happen, burning their brains on grass. I can hear Kate calling out to me. Why didn't you jump the cold gun? Een uh, gesprek wat ik had met Eline Man van Podium Victorie. Dat had alles, Nee, Victorie. De voorsteen. Ik haal het weer door elkaar. Uh, nee, Podium de voorsteen, Want dat is uh, de Hilversumse popzaal. Dat had alles uh, te maken met de 035-popprijs. Want, ja, vanavond, uh, na dit uur, in de tweede uur, gaan we aandacht uh, besteden aan onder meer die 035-popprijs. En dat heeft uh, te maken met onze gast Seb Adams. Hij is uh, de winnaar geweest van die 035-popprijs. Van. Eerder dit jaar daarvoor, uh, nou ja, daarvoor, uh, daarachter hoorde je Roland Weisman. En ik vind het een beetje lijken op. Nou, laten we zeggen, een beetje doodanachtig. Uh, dat geldt niet voor deze dame. Ook uh, te horen geweest in een 3 voor 12 Noord-Holland voetgolf. En wel van juni. juli.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 Separate the right from wrong It ain't easy switching it up like that Out of the blue into the red zone I know I can't be sorry This is who I am and always will be The burdens of the past make me question my future How long until I crash until this heart breaks into you Was zij hier namelijk deze singa? En toen had ze andere nummers. Maar volgens mij had ze, denk ik, niet dit nummer gespeeld eerder gezegd. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar dit is toch echt het nummer wat zij helemaal begin van deze maand heeft uitgebracht. Toen we gewoon nog een beetje wat zomerse tintelingen hadden in oktober. Nou, is dat toch door die hele maand oktober een beetje. Is dat toch een beetje aanwezig geweest? Want zulk slecht weer hebben we nou ook weer niet gehad. Uh, singa met uh, Feelings. En het is de bedoeling dat zij ergens begin het komend jaar een album gaat uitgeven. Uh, en daar staat dit nummer ook op. Uh, we gaan uh, zo langzamerhand uh, dit uur afsluiten. Dit uur. En dat is ook met een, uh, met een reden. Want uh, de vorige editie van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... was van een band die de laatste dagen actief is in Engeland... Ik heb het over Lorraine aan de tijd. En dat nummer dat heet Die. En dat komt van een unplucht EP. En die zijn ze hard aan het promoten aan de andere kant van de Noordzee. your